1 uur, Mark Hokker met het NOS Journaal. De explosie vorige maand op een toeristenboot in Mexico... was geen terreurdaad en ook niet het werk van de georganiseerde misdaad. Dat zegt het OM in Mexico. De ontploffing op de ferry werd veroorzaakt door een in elkaar geknutselde bom... die van een afstand is bediend. Wie dat heeft gedaan, weet de Mexicaanse politie nog niet. En waarom terrorisme en de geor georganiseerde misdaad worden uitgesloten... is niet duidelijk.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 Het weer vannacht lokaal een enkele bui, met name in het noorden mistig. De temperatuur zakt naar 4 tot 7 graden. In de ochtend in het oosten wat regen. Elders schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Smiddags vallen verspreid over het land enkele buien. Het wordt 8 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 12 maart 2018. Het is nu 1 uur en 2 minuten. Over 9 dagen is het 21 maart. En dan mogen heel veel inwoners van Nederland gaan stemmen... voor hun nieuwe gemeenteraad. Een gemeenteraad die heel belangrijke beslissingen kan nemen... en die ingrijpen in uw leven. Daarom tot 2 uur vannacht in dit programma Zwarte Priet... praat van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke is Sabine Aandeweg, de lijsttrekker van d 66 in Arnhem, mijn gast. En even voor de duidelijkheid, ze heeft een Franse moeder... ze heeft uh, twee zusjes, ze is de oudste, ze heeft drie kinderen... Twee jongens en een meisje, 18, 16, 14, de oudste tal op de HBO. Daarnaast werkt ze voltijds voor d 66 maar is ze ook vanaf 2010 in de gemeenteraad. En toen kwam ze eerst op plaats 5, toen op plaats 3, en nu is ze dit jaar lijsttrekker. En uh, uh, ik vind dat ze het heel leuk doet, want ze zit hier steeds met grote ogen te kijken. En voor, en wat voor freak show ben ik beland. Uh, uh, uh, de technicus vannacht is Hans Beentjes. Sunny Blom neemt de telefoon aan, print de mails uit, kleert met de zieke media en webcam. En doet alles wat verder nodig is. En mijn naam is Prim Shuram, U kunt twitteren naar ZPP op 1, maar ik heb een fout gemaakt. Dus iemand moet me zo komen helpen, want ik kan die berichten niet lezen. Of hashtag Zwarte Prietpraat. U mailt naar Zwarte praat, Andere mails lees ik dus echt niet. En de telefoonnummer is 0801121. Sabine, Ahmed was in de wacht. Dag Ahmed, goede nacht. Ja, goede avond. Goeden nacht, vriend. Het is 1 uur in de ochtend. Dan zeg je nacht. Avond is tot 12 uur. Met Ahmed uit IJsja. Aan met oh, ja. uit Utrecht. Wat wil je ik zeggen? Heb, ja, uh, ik heb geen vragen voor u Van de Weg. Ik wil, ik, wil, ik wil alleen bedenken over die. Ik vond het magnifiek hoe je die Hans te woord stond. Magnifiek, bien joué. En vond je, je het niet? geweldig? Prachtig. Maar vind jij het ook geweldig als ik zeg dat uh, de moslims dit land vervuilen met hun achterlijke religie? Ja, dat heb, dat heb je zeker goed gedaan. <laughs> ik ga ik jou niet wil... kunnen provoceren, Ahmed. Het gaat niet werken, hè? <laughs> ja, ja. Dat, hebben ze, dat doen ze al 1500 jaar. Ja, ik zie het al. Jij, wil, jij, jij, jij, jij gaat gewoon niet... Wat ik ook ga doen, jij gaat niet erin rappen. Wat ga je stemmen in Utrecht? De Groenen. De Groenen, die bestaan ja. niet. Je hebt GroenLinks. D66. Nee, ja, D66. Ja. ja, goed. Sabine weg zegt: D66 is ook groen. Hey, nou, ja, ik, uh, ik hou niet van de Individu. Oh nee, ja, rooi. Oké, okay. dankjewel, Ahmed. Leuk dat je belt en uh, uh, drink ze. Dank u. Doei. Oké, okay. Tom, goedenacht. Goedemorgen, Tom. Ja, hé, hey, Tom. Oh, dit is de Rotterdammer, Tom. Hey, Tom. Uh, ja, hey, nou, heb... ik ga vertellen: mijn, mijn, mijn familie zijn allemaal Arnhemmers. V serieus? Waarom ben jij uit Arnhem dan naar Rotterdam gevlucht? Nou, omdat mijn vader was maar genieën. Hij was in Arnhem en ik ben in Rotterdam geboren. Oké. Okay. Maar mijn vader, dus, die zoals Arnhem ben, ja, nou lang niet meer, want hij is al uh, sinds Honderd geweest. En mijn, mijn oma's, opa's, maar ik heb nog heel mijn familie. Maar wat is van de heen, relevantie hè? hiervan, Ton? Wat is de relevantie hiervan voor dit programma en voor vrouw Aandeweg? Nou, ik omdat, ik, omdat het een Arnhemmer is. Oké, okay. ah, maar, maar, ik heb nu een luisteraar in Japan. En die ja? hoort dat Ton uit Rotterdamse vader uit Arnhem komt. En wat voor relevantie heeft het voor die luisteraar? Ik, ik ben, je bent eigenlijk zijn. gewoon een egoïst. Je wil gewoon jouw verhaal vertellen op de radio. Hè? Maakt je verder niet uit ja. of de luisteraar ik, er last ik, van heeft of niet? Ik, ik wil altijd mijn verhaal vertellen. Dat weet ik toch ook wel, want ik hoor het verhaal altijd. Dat is waar, toch? En, en, en, en daarom ben en, je en, een van de weinige mensen die de ruimte krijgt om en, deze onzin te libeleeren. En ik ja. laat je altijd je gang gaan. Nee, dat heb ik ook gezien. Maar ik hoorde net met Amsterdam. Weer. Dat vind ik vind het leuk om naar je man te luisteren. En dat. ik heb van de week een mooi plaatje gehoord. Amsterdam. Van, van, van Karen Bloemen. Ja, maar weet je, er is nu een probleem... voor de alle duidelijkheid, Ton. Mijn zoon is naar carnaval geweest in Eindhoven. Ja. En nu hoor ik de hele dag Brabant van Guus Meeuwensen in mijn huis. Gelukkig verhuis mijn zoon. En dus uh, uh, in het Olympisch stadion was gisteravond ook weer in Amsterdam... Brabant van Guus Meeuwensen. Maar goed, na deze onzin gaan we verder met de serieuze politiek. Dank u wel voor het bellen, Ton. Ja, mevrouw Anderweg, ik wil graag met u praten over serieuze politiek. Ja. Meneer Meerbos, hopelijk hebt u enige uh, vragen over de politiek. Goedenacht. Ja, ja, met meneer Bos. Ja, meneer meneer met... me Bos. Je hebt het over stemmen, maar je hebt het ook over probleemwijken. Waar gaat het nou precies over? Mevrouw Sabine, nou eigenlijk gaat dit programma nooit ergens over. Want meneer Beer was dit programma heet Zwarte Prietpraat, een Zwarte die uit zijn nek kletst. Maar eigenlijk ging het erom: mevrouw Aandeweg is leestrekker van d 66 Arnhem. En er belde een meneer in hoe het er die week ook alweer? Preeskav 3. Preeskav 3 en hij vond dat daar een slechte week was. En toen ging het erom dat mevrouw Aandeweg aangaf dat er in Arnhem een probleem is tussen. Arm en rijk, ja. en dat ze probeerden die tegenstelling een beetje weg te halen. Dus ik kreeg wel iets van de politieke visie te horen. Ja, ja, dat, dat begrijp ik er ook wel uit. Maar het enige probleem wat, wat de Nederlander vind ik heb, want ik ben opgegroeid met veel buitenlandse mensen. Wat zijn buitenlandse mensen? Want ze, wat mensen die zwart zijn, hebben een Nederlands paspoort, Dat zijn het geen buitenlanders. Ja. Weet ik, weet ik. Ik ben nee, op... kijk, Maxime is een buitenlander, Amalia is een buitenlander, Willem-Alexander... Ja? ...maar je noemt ze nee. geen buitenlanders. Nee, ik begrijp het. Maar wat je bedoelt is zwarte mensen. Nee, nou, ik, ik, zo noem ik ze niet. Klar. Ja, maar kijk, die mensen hebben een Nederlands paspoort, meneer Meerbos. En ze wonen in Nederland. Hoe kan je ze daar buitenlanders noemen? Ja, nou ja, zo, in de volksmond zeg je dat zo. Nee, in de ja? volksmond kan ik iedere blanco ook moordenaar noemen... ...maar dat betekent ja? nog niet dat het feitelijk correct is. Nee, hey, ik, ik begrijp je helemaal. Maar en als Opper-Nederlander okay. is het mijn taak om jullie op te voeden. Dus ja? voor de duidelijkheid, mijn kleindochter Sienna en mijn kleinzoon Brett. Hun papa is in Nederland geboren, hun mama is in Nederland geboren. Dus ze zijn 100 procent autochtoon. Ja. ja? Dus maar ze zijn wel zwart. Ja. Dus het Dat zijn zwarte Nederlanders. Maar het ja. zijn geen buitenlanders. Hey, en Rona Plasterk, vader was een Duitser, dus die is een buitenlander. Mevrouw Sabine Aandeweg, de moeder is een Franse. Dus eigenlijk ja. moet je haar ook buitenlander noemen, maar dat doe je niet. Dat doe ik ook, maar goed... Nee, de dus zwarte mensen, mensen met een kleurtje luisteraars, zijn gewoon Nederlanders. Ja, je hebt helemaal gelijk, absoluut. Ik heb altijd gelijk, meneer Meerbos, daarom ben ik ook de opper-Nederlander. Maar goed, wat is uw vraag? Het probleem van een Nederlander is dat hij zich niet verdiept in die mens. Daar ligt het hele probleem. En bang voor alles is wat vreemd omheen. Dat is niet waar. Want u spreekt hier met twee Nederlanders... Prim en Sabine aan de weg. En Ans Beentjes ook. We zijn helemaal niet bang. Sabine begint te zeggen dat het leuke van haar... voor de gemeenteraad is... dat ze zich kan verdiepen in de medemens. Ik weet niet of u in het begin geluisterd hebt, meneer Meerbos... maar ik heb een Nederlandse tegenover me... die begonnen is te zeggen hoe leuk ze het vindt... om zich te verdiepen in de medemens. En nu zegt u ja... Dat is, dat is er één, dat is er één. Nou, ik heb wel een, ik heb wel een paar miljoen zoals haar, hoor. Oh, echt? Ja, de meeste Nederlanders, nee, Nederlanders ja. zijn uitnodigende mensen... die graag met hun medemens klopt. samen iets willen opbouwen. Daarom gaat het zo gaaf met het land. Nee, dat klopt, maar je moet ook vanuit vertrouwen uh, ja. het land opbouwen... en niet achter mensen lopen, inderdaad, die wel bang zijn. Er is een groep die wel bang is voor verandering. Ja, ja. En maar, ik denk dat. Maar die groep meneer Meerbos, laat ik zeggen de wildersstemmers en de denkstemmers, dat zijn angsthazen ja. die vanuit, niet denken vanuit de kracht, maar denken vanuit de loserschap. Wilders is de voorman van alle losers. Iedereen die op Wilders ja. stemt is een loser. Net ja. zoals iedereen die op Denk een loser is. Ja. Sowieso vind ik dat iedereen die op Pechtelt stemt ook een loser is. Maar goed, dat is een ja, ander verhaal. Een ander programma. <laughs> maar goed, dus meneer Meerbos, wat wilde u nog kwijt? Want ik heb nog twee ja, bellers. Ja, Daar wilde ik even op inhaken, Verder niks. Uh, verder doe ik goed, jongen. Dankjewel, meneer Meerbos. Ja. En uh, succes, Blanke Aap. <laughs> Dankjewel. Nou, kijk, dat je kan lachen, dat is nog leuk. Dankjewel. Doei. Kijk, Sabine. Het is uh, 10 ja, minuten is... over 1, 1, 2, 3, 4. Kom maar mensen door. Dan ja, zullen we naar Gauken gaan. Ik geloof dat gokken vrouwennaam is: Goedenacht met Prim. Goedemorgen met Gauken er weer. Oh, hij gauken. Dat is een Friese naam, hè? Uh, het is een Frisse naam, ja. Ja, dus jij bent de inheemse Nederlander. Jij, nee. jij bent van oudsher Nederlander. Jij mag praten als inheemse. Want al die andere buitenlanders, zijn gaat plichtig aan jou voorouders. Zeg het maar. Nee, want ik ben ook weer allemaal vermengd en alles. Dus, maar goed, uh, dat is een andere discussie. Ik had een, vrouw aan, uh, ik had een vraag aan mevrouw. Mevrouw Sabine aan de weg, leest van die 66 in Arnhem, ja? Dank u wel de uh, uh, problematiek met het onderwijs. Uh, hoe gaat zij daarheen? Ja, vind ik een goken. Oh, dit, dit was een vraag die ik eigenlijk wilde stellen. Wat ben ik blij dat ze stel. Sabine, jullie zijn als gemeente verantwoordelijk voor het onderwijs. En die zegt dat het de onderwijspartij is. Toch zijn er heel veel basisscholen in Arnhem... die onder toezicht van de expectie staan... waar de kinderen niet zo goed presteren. Uh, wat, gaan jullie, wat hebben jullie eraan gedaan de afgelopen periode... en wat gaan jullie eraan doen in de toekomst? Ja, we gaan in Arnhem in ieder geval voor de huisvesting. We gaan als gemeente niet over het hele onderwijs. Dus ja. dat is natuurlijk wel ingewikkeld. Ja, dat hebben jullie uh, weer uitbesteeld aan nee. zelfstandige besturen en Maar jullie kunnen het wel aansturen en de mensen benoemen erin. Nee, zeker. En we hebben ook een wethouder onderwijs uh, geleverd. Dus uh, wij zien ook gewoon vooruitgang in Arnhem op het gebied van onderwijs. In ieder geval waar we wel echt veel of meer invloed op hebben... is het schooluitval hè, van ja. jongeren. Dan zie je dat vooral jongens uitvallen en vooral uh, jongens van... Uh, uh, ja, zwarte alf, jongens. Tot, ja, zwarte jongens vallen, jongens, uh, ja. anderhalf tot anderhalf keer meer uit... En dat is echt iets waar we de komende vier jaar, wat mij betreft... gewoon vol op in moeten zetten. Maar dat komt zetten. ook door armoede, want ik weet dat jan Janssen van Galen... kwam uit Arnhem naar Amsterdam. Mm -hmm. En vroeger kwamen die Arnhemmers in Amsterdam werk zoeken. En die zaten ja. in de lagere sociale klassen. Daar had je ook veel meer schooluitval. Want het is gewoon zo dat in de lagere sociale klassen heb je veel meer schooluitval, de dus sociale economische klasse, arme mensen, nee, klopt. heb je veel meer schooluitval dan bij rekenmensen. Nee, dat klopt. Dus wat ik net ook zei... die ja. tweedeling die er in Arnhem is tussen arm en rijk... dat ja. moet gewoon kleiner worden. Want dit, dit is een probleem niet alleen voor nu... maar voor de hele toekomst ja. van Arnhem. Maar want als je ze nu dan niet helpt... Dan komt het ook door de mentaliteit van mensen... die in die onderklasse zitten. die meiden, die ja, gaan wel naar school. Het gaat inderdaad met die meiden... die doen het een stuk beter ja. dan de jongens. En dat, is ook in, dat klopt inderdaad... Uh, maar dat neemt niet weg dat we niet moeten proberen... om ook die jongens zo ver te krijgen dat ze gewoon op school blijven. Uh. En dan, dan kom je op maatwerk uit. Go hey, Hangt Gokker nog of is die afgebeld? Gokker ben je er nog? Ik ben er nog. Ja. Ja. Uh, Gijgang, wil je nog wat zeggen? Uh, ja, want u, u zegt dat het probleem moet aangepakt worden. Alleen in, in, in mijn tijd had je allemaal uh, onderwijsondersteuners. Uh. En als je in een bepaald gebied op school niet mee kon komen... dan kreeg je... Uh, ze, een soort bijles, zeg maar. Ja. Hoe oud er... ben je nu gokken? Ik, ik ben 37. Oké, okay, en waar woonde je toen je ik, toch? Ik woon in Horen. In Horen, en dan had je de. Oké, okay, en wat jij dus hoopt. Maar hoe weet jij. Uh, uh, uh, uh, wa waarom ben je zo betrokken bij het onderwijs? Ik heb zelf ook in op school. Oké, okay, en waar zitten die op school? Ook in de Horen. Oké, okay, ja. Dus, en, en, en, en wat jij dus zoekt is. Kijk, het vervelende is, je hebt geen landelijk beleid daarop. Dat ieder school... Ja, Sabine, je knikt, maar die mensen ja, luisteren niet. Ja, ja, je nee, ja, je moet praten. Nee, <laughs> ja, ja, klopt. Dus, het is geen landelijk beleid, nee. hè? De gemeentes maken iedere nee, keer... Nee, iedereen het... maakt zijn eigen afwegingen. Ook zijn eigen ook conciërges op scholen, wel of nee. niet. In Arnhem en, hebben we voor wel gekozen. Andere steden niet. Dat zijn en, inderdaad lokale besluiten die de. schoolbesturen kunnen ook weer zelf inrichten. Of ze remedial teachers ja, zetten, klopt. of ze of zo. Dus het vervelende is, scholen, Je krijgt, we ja. hebben zoveel vrijheid gegeven aan het, het, het onderwijs... dat het moeilijk is om één lijn landelijk te trekken. Ja. Maar dat is wel goed om te... hoe politici uh, het in andere stijden... Ja. Probleem maar maar de Gauke, de... ik moet wel zeggen... ik ben nog nooit een wethouder tegengekomen. Ik maakte ooit de school van Premento als Lodewijk Asscher, wethouder onderwijs. Ik heb nog nooit een wet, met uitzondering misschien van Rob Oudkerk, die alleen maar naar de hoeren ging in plaats van uh, dinges, maar dat ze niet een goed onderwijs wilden. Ik heb nog nooit een wethouder gehoord die dat niet wilde. Het probleem is, in de uitvoering, is de, de zelfs het openbaar onderwijs valt niet meer onder de wethouderonderwijs. Ze hebben aparte schoolbestuur gemaakt, zodat niemand kon aftreden als er weer een rotzootje op school gebeurde. Dus ze hebben alles van zich afgeduwd, waardoor die wethouder ook niets meer kan doen. Ja, ja. Behalve ja. ja. grote grote beleid. Nee, ja, grote binnen... beleid. En je ja. maakt natuurlijk wel keuzes. Het verschilt wel per partij. Ja. Of je wilt, hoeveel geld je wilt uitgeven ja. aan onderwijs. Uh, en ja, daarin... Maar, maar vroeger viel het openbaar onderwijs onder de wethouder onderwijs in Arnhem. En als er dan een schooldirecteur seks had gehad met een kind, dan moest de wethouder aftreden. Dat hebben jullie allemaal weggehaald. Dat is op een andere manier ingericht inderdaad. Wij gaan hier gemeentelijk over de gebouwen in ieder geval. ja. En niet over het interne beleid. Nee. Gauke, ik moet zo naar de blanke Germaan, dus wou je nog wat <g Stanley> ja, zeggen? Ja, ik wil jullie allebei veel succes wensen. Oké, okay, dankjewel, man. Uh, oh, dit is, een, dit is een leuke mail van Ronnie Postma, oud-amsterdam-at-hotmail.com. Prim, ik stoor maar gigantisch aan je houding vanavond. Ik hang steeds vaker af. Groeten, R. Postma, een echte Hollander. Ja, oh. <laughs> dat is te veel. Sorry. aan ja, de weg je <lacht> nog wat zeggen over onderwijs, <lacht> over onderwijs hè, ja, in Arnhem. Ja, zeker in Arnhem uh, hebben we in ieder geval uh, er ook voor gezorgd dat peuters vanaf twee jaar, alle peuters, dus niet alleen peuters uit achterstandsgezinnen, uh, naar school kunnen twaalf uh, uur in de week gratis. Oh, dat en vind ik wel heel. Dat goed. is wel iets. Daar heb je wel invloed op vanuit de gemeente. Dat is ja. ook iets wat D 66 heeft ingebracht vier jaar geleden. En zo maak je een verschil. En ik, ja, dat is dan weer ook een stuk idealisme misschien uh, dat je denkt: ja, als je van vroeg af aan die kinderen bij elkaar in één klas kunt hebben, dan maak je stappen met elkaar ook. Je, nou, je, je, wat dit is... het leuke is, het, het, iedereen zegt ja, er is geen contact, maar ik heb het zelf van mijn kinderen zijn crashkinderen. Ja. En uh, mijn dochter was toen, uh, ik, we waren beide afgestudeerd en, en mijn dochter was drie, drieënhalf. En, en toen had mevrouw door een ander werk geen crashplek. Mm. Toen was ik drie maanden thuis met ja. de linie en toen liep ik een keertje met haar naar de, naar de bus of zo. En toen zag ze kinderen spelen en wilden ze er naartoe ja, rennen. Ja. En dan merk je, en toen, weet je, dus het is ook prettig voor kinderen om altijd met andere kinderen, ja. ook als je twee jaar bent. Ben ik van overtuigd ja. dat het goed is ja. met kinderen om dat met elkaar te gaan. Dat vind ik heel goed. Gaan. Dus op de, ja. alle kinderen van twee jaar mogen in Arnhem... 12 uur gratis buitenonderwijs. En dat is iets... Sinds 1 en. januari 2017, ja. Oké, okay, wauw. Nou, dat, dat wist ik niet. Dat vind nee. ik groot nieuws. Maar ja, dan heb je al die mislukte omroepen... zoals de narcistische onnoemdse... Dus ja, die, die, vreden, het, die, ja. die komen, brengen het niet in het nieuws. Nee, dat maar, is toch ja. jammer. Hallo, maar dat is toch werkt... echt groot nieuws. Ja, maar jij werkt voor... De, je hoofdpropaganda van die 66 ja. en je kan zelf dit niet spinnen. Dus uh, we, we, we, we hebben... Is, uh, kijk, uh, die meneer de Hollander, waarom ik moet lachen. Hij vindt de echte Hollander. Kijk, het gaat natuurlijk erom. Mensen vinden de identiteit van Nederland is de blanke identiteit en alles. En ik provoceer zo. Ja. En mensen worden dat steeds kwader. Want hoe kan je zelf opper-Nederlander noemen? Dat heeft de luisteraar me die naam gegeven. Dus ik heb hem niet zelf bedacht. Maar uh, uh, we hebben dus een lobby gekregen. Uh, weet je wat? Ik doe even Erwin. We doen er eerst Erwin en daarna de blanke Germaan. Erwin, dan doe ik jou even. Hi, Erwin. Ja, goeiedag. Oké, okay, Erwin. Jij lang. eerst en daarna gaan we naar de blanke Germaan. Oh ja, nou, hier is de blanke Germaan, Erwin de Kastikaan. <laughs> zeg het maar, Erwin. Ja. Daar komt hij. Ik heb een vraag voor jouw gast. Ja, ga je gang. Oké, okay, daar komt hij. Um, ik hoor steeds iets over marijuana en al die handel daarbij. Klopt het dat zij uh, de coffeeshops dus ook belasting moeten betalen? Vind jij dat de coffeeshop belasting moet betalen? Ja, als je het legaal maakt, natuurlijk. Je zou ze als elk gewoon normaal bedrijf moeten uh, behandelen. Alleen, zover zijn we gewoon nog niet. Ze betalen wel, alle coffeeshops kan ik je zeggen... betalen wel omzetbelasting, uh, Erwin. En oh, ik wel. ken een paar coffeeshops die ook gewoon, uh, zeg maar... Uh, hebben dat bedrijf op naam van één persoon. En die persoon doet dan jaarlijkse zijn inkomstenbelasting. Toen ik nog advocaat was, had ik een heleboel coffeeshops... die ik meestond. En die hadden altijd de keurige boekhouding en alles, hoor. Maar ik begrijp wel ja. dat ze soms problemen hebben... ook als ze bankrekeningen willen openen. Ja. Hè, dat dat problematisch is en het dan ook ingewikkeld wordt... om ja. uh, gewoon te voldoen aan alle regels. Ja. Uh, het, is, het is heel krom in Nederland. En ze hebben heel erg cash ja. want ze moeten die wiet-cash betalen. Klopt. Uh. Maar, maar dat is dus een probleem. Dus als je zegt betalen ze de echte belasting die ze zouden moeten, moi, ja. weet ik niet. Maar heel veel marakop heel veel VVD-leden... betalen ook niet de echte. Ja. Hendrik ja. Keizer betaalt zeker niet de echte belasting. Die vieze vuile ja. Patje-Peter. Maar <laughs> Erwin, ga door. Dat ik zeg wel, dus. is zoals nagedacht over die verslavingszorg... in de zin van, ja, dat moet gefinancierd worden. Waarom wordt dan die belasting niet gewoon... richting de financiering van de verslavingszorg gestuurd? Want eigenlijk... Ja. Ah, oh, oké. Okay. Erwin, goh, wat een goede. Mevrouw Sabine weg. Zou u in uw gemeenteraad... want jullie hebben in Arnhem ook weer een probleem... voor de financiering van de verslavingszorg. Hè? Dat is hmm. de, de, de opvang van psychische... Hmm. Dat, dat is in Arnhem een probleem om geld te vinden. Is het misschien een probleem om de belasting... de gemeentelijke belasting die jullie straks kunnen heffen... op de wietteelt en zo te gebruiken... dat je nu al zegt... nou Prim, D66, zal dat geld voor een deel oormerken of bestemmen voor de verslavingszorg. Goeie vraag, Erwin. goede suggestie. Ja, nou kijk, ik heb nog een andere opmerking hierover. Maar Wat laat er eerst antwoorden dan. Ik probeer hier iets oh, te sorry, scoren. Sorry. Een toezegging. Ja. Sorry. <laughs> nou ja, ik zit even te denken... ja, gemeentelijke belasting heffen, dat is... Niet... Ja, toch. Je, je, je ja, kan toch dat... zeggen, als we je de vergunning geven... dan ga je zoveel betalen voor die vergunning om wie te telen... Ja, maar dat zal vanuit landelijk uh, geregeld worden, weer ja. niet gemeentelijk. Dus dan kun je dat niet op die manier uitgeven. Nee, dat dus je zal geen gemeentelijke belasting. betalen. Nee, dat vinden. werkt uh, niet zo. Nee, ja, shit. Ja, eh, en uh, ik vind dat we, ja, en het geld wat we hebben, ook inderdaad aan preventie en, en voorlichting uit moeten ja. geven, ook vooral. Ja. Oké, okay, ja. en de volgende suggestie, Erwin, want we moeten naar de blanke Germaan. Ja, als het erom draait, ik heb gewoon behoorlijk wat ervaring met die verslavingsvorm, dus vandaar begrijp ik. Oké, okay, ben jij ook een junkie? Eh, nou houdt er maar op dat ik dat lang geleden was. Ja, en waaraan was je verslaafd? Uh, nou dat is omdat, zoals ik vanmiddag zag, de gemiddelde jongeren hangen bij het gemeentehuis. En die zaten te blauwen. Maar hadden... waaraan was jij verslaafd? Oh, marihuana. Oh, marihuana. En ben je nu nog steeds verslaafd aan marihuana? Nee, oké. Okay. Nou, ik ben, ik, ben, ik ben verslaafd aan mijn vrouw, maar ja, daar kan ik geen tegen <laughs> vinden. Hé, hey, dankjewel Erwin. Doei. En die, die, die, die is echt gedaan met marihuana. Ja, kunnen we het muziekje? Hang de Blanke Germaan Lang, slank, atletisch gebouwd. Moet je het even typen? Ja, nu hoef je niet meer te typen, Sani. Uh, uh, Blanke Germaan, hallo. Hallo. Oké, okay, mevrouw Aandeweg heeft dus uh, Galisch bloed. Dus die, die, die, die is een van die mensen die zorgt dat het zuivere ras hier weggaat. Ja, ja. Maar ik hoop dat je er niet gaat aanvallen daarop. Nee, nee. Ja, kijk, over het algemeen doe ik dat wel. Maar als ik dan ze hoor praten... Dan, en het blijkt gewoon verstandig gepraat te zijn... dan, dan, ja, dan breekt mijn hart. Dan, dan kan ik het weer niet. Nee, goed ik, zo. Ben, ik ben geradicaliseerd op het punt dat ik iedereen pak. Maar als ik ze dan hoor, ja, dan... Ja. Ja. Dan, lukt, dan lukt dat weer niet, hè? Dat nee. is, uh... Maar Blanke Germaan, u, u hoorde die meneer Hans, weet je wel... die uit Arnhem vindt, is een echte Arnhemmer... en die ene meneer die vindt dat hij echte Hollander is... meneer Postma, uh, dat, dan, dan, dan denk ik bij mezelf... ja, als Postma is wel een Friese naam, een Germaanse naam... maar een Germaan mag zichzelf toch niet Hollander noemen... Nee, nee, nee, nee, dat, dat, dat kan ook niet. En iemand die Den Hollander heet, dat is natuurlijk gewoon ook. Dat heeft ook weer met de Franse tijd te maken, hè? Dat, ja. dat er hier Franse overheersing was en dat die gekke Napoleon zei: jullie moeten een achternaam hebben. Ja. En ja. dan komt er iemand die zegt: nou, dan noem ik me toch de Hollander. Ja, maar, maar ja, kijk, als je zou zeggen Den Fries of Den Germaan of Den Radboot, dan, dan, dan, dan, dan was je nog wat. Ja, dan, dan heb je nog wat. Maar ik geloof toch niet dat er daar zoveel van zijn van den radbouw. Nou, men wilde, men wilde die ge jullie Germanen zijn dus echt door die buitenlanders tsunamis... eigenlijk echt onderdrukt. Eigenlijk zijn jullie zoals de Indianen in Amerika. Ja, nee. Ja. Ik, ik noem mijzelf ook altijd eigenlijk de laatste inboringen gewoon. Ja, ja, dat, ben, ja, ja. dat ben ik gewoon en ja. ja. Ja. We worden dus gewoon ook gedwongen achternaam te nemen. En dat komt dus wel door die Galliërs. Hè? Dat is dus wel allemaal daar vandaan gekomen Maar dat dus. is wel een homeopathische verdunning dus van het Germaanse ras. Dus Bodet waarschuwt niet zomaar. Hij heeft het al gezien gebeuren met de Germanen. Ja, ja, maar die heeft een soort schizofreen iets natuurlijk... omdat hij zelf de homeopathische verdunning... de, de verpersoonlijking daarvan is natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, hij wil dus zijn de homeopathische verdunning... van de Germanen van dit land. Precies, en dat komt <lacht> dan tegen de echte gamane zeggen... als waarschuwing homeopathische verdunning. En ze zijn het zelf. Dus dat, ja. dat is iets, iets heel raars. Is het alsof aan. de moordenaar uh, uh, dus, uh, gaat waarschuwen... dat wat hij heeft gedaan nu met hem gaat gebeuren? Precies. En dan zal ik het even op een Arabisch spreekwoord gooien. Want u weet, ik weet heel veel van Arabische dingen ook. Ja. De moordenaar loopt altijd huilend in de stoet. Ja. Ja. Nou, daar hebben, we ze, dus, daar hebben we ze dus te pakken. Gewoon, nou niet, geen moordenaars noemen. Maar ze lopen wel huilend in de stoet. Nou, ik wil niet vervelend gaan. zijn. We kunnen gewoon feitelijk constateren dat de Germanen afgeslacht zijn. En gedecimeerd zijn in dit land. Ja, nou nee, dat dat... In de 2000 jaar natuurlijk. oude geschiedenis zijn de oorspronkelijke inwoners van dit land de Germanen die een prachtige religie had, zijn overlopen door een tsunami aan buitenlanders... die een vreemde religie, het christendom, hebben meegebracht. Een vreemde religie, het jodendom, ja. die waren hier niet. En dat zijn ja. nu de dominante, alle feestdagen zijn christelijke feestdagen. Ja, nee, en we dat, hebben dat, geen, dat, geen, geen enkele Germaanse feestdag meer. Nee, dat is, ja, dat is verschrikkelijk. En als die er is, dan is die een paar dagen verplaatst. En ja. dan noemen we het kerstmis. Ja, en ja? ik vind het een schande, Blanke Germaan, dat, dat de oorspronkelijke Nederlander, ik moet er bijna van huilen, dat die zo gedecimeerd is. En dat we er gewoon, ik, ik ben het enige programma wat erover praat. Inderdaad, en dat, en dat maakt u gewoon echt uniek in, in, onze, in onze wereld. Gewoon niet alleen Nederland, maar gewoon onze wereld. Ja. Want het gebeurt gewoon nergens meer. En het, het, het gaat zelfs nog verder. We hebben van de week, en ik heb nog best waardering voor, voor die man, Steven Vrij die komt gewoon een uur lang op de Nederlandse televisie vertellen... over de Griekse goden. Ja. Hoe dat zo'n invloed op ons allemaal heeft. Ja. En hij gaat compleet voorbij aan onze Germaanse goden. Ja. Komt er zo'n Anglo-Sax hierheen... en die begint over Prometheus en Zeus... Ja. en oh, dat ja. zit allemaal in onze cultuur. Ja, dus vr vreemde buitenlandse onzin. cultuur... Nee, maar dit, dit is onzin. Wij hebben een Germaanse koepje. Wij hebben Germaanse ja. goden. Ja. We, hebben, we, hadden, we waren al genderneutraal... voordat iemand er ooit van had gehoord. Oh. Thor, die kwam gewoon op een feest... van mensen die zijn hamer hadden gestolen. Ja. En toen zei dit: mensen... Weet je wat? Als wij nou mogen trouwen... onze oudste zoon met Freya... dan krijg jij je hamer terug. Ja. En toen ging Thor, ging daarheen verkleed... in een jurk. Als Freya... En Ah, oh, Freya. En ze, ze betrapten hem... omdat hij te veel dronk en at. En toen heeft hij samengegeven... en heeft hij iedereen uitgemoord. Ja. Dat, dat is onze cultuur. Dat en, zijn en, onze goden. En, en, en, en ik vind het dan nog erg dat die, die, die patjepeers van Disney... die blanke Amerikanen, weer geen Germanen... die maken dan van Thor een hoogstaand goddelijk figuur... een mislukte uh, actieheldenfilm. Ja, nou, daar dat, dat hebben ze niet de echte verhalen durven te verfilmen... want dan was het toch iets anders voor. Want ja, maar Blanke Germa, ik vind vriend, het triest... Hè? ik vind het triest... dat de oorspronkelijke inwoners van dit land... hun goden nu verworden zijn... tot cartoonfiguren... in de machine van Disney. Ja, en dat is het ook gewoon. Dat is, dat is gewoon ontzettend. Maar, neem als maar als, ons als iemand over Jezus... of Mohammed nu een, een, een soort Marvel-actie-dingen-heldfilm zou maken... zou de wereld te klein zijn, de pleuren zou uitbreken... en nu doen ze het met onze Germaanse goden... en iedereen haalt de schouders erover op. Ja, ja, zitten te lachen en, en gaan lekker met een popcornje en dan zitten kijken ja. en zo. Nee, nee, dus ik, mevrouw Sabine Aandeweg, wat is het standpunt van D66 Arnhem over, over, die goden. De, over ja, nee, het feit dat onze Germaanse goden helemaal de Germaan gedecineerd is, de ik, oorspronkelijke inwoner? En ik, dat vind, we nu... ik vind sowieso dat we meer geschiedenis zouden moeten doen. Als we dan toch <laughs> weer terugkomen naar het onderwijs, dan is dit iets wat terug moet komen. Dit is zeker. Dit is, mevrouw, u heeft compleet gelijk. Weet u dat de Staten-Generaal. Als eerste zijn opgericht als een verlengstuk van de gedingen. En de gedingen zijn iets puur Germaans. Dat, dat heeft niks met Griekse democratie. En daar had nog nooit iemand hiervan gehoord. Ja. Dit komt uit onze oude Germaanse traditie, bij waarde democratisch. Voordat iedereen er ooit wel gehoord heeft. Blanke Germaan, ik moet naar Joop, want daarna komt Wilbertse gezeg. Maar ik moet wel zeggen dat mevrouw Aandeweg voor een Fransoos wel humor heeft. <lacht> ja, ja, nee. Zij, zij doet het echt heel goed, dus vandaar dat ik ook haar uh, niet. Ik uh, wordt niet uh, Rotterdam. Uh, nee, nee, nee. Maar Aandeweg, dat leek geen Friese naam, hè? Nee, Rotterdams van mijn vaderskant. Ja, maar dan moet je vaders, vader, vader, waar kwam die vandaan? Vader, vader, vader? Ja, vader, vader. Zuid-Spanje. Zuid-Spanje. Oh, god. Ja. Oh, oh, oh. Het is en een Zuid-Spanje ja. en ook nog een frans Oos. Oh, oh, oh. Daar ja. hebben we 80 jaar problemen mee gehad ja, ja. met die raar. En Sani, ik hoor een lijn erdoorheen. doorheen. Ja, dat is echt 80 jaar tegen gevochten. En nu is Sabine aan de baas in Arnhem. Ja. ja, ja, ja nou, ja, blanke Germaan, ja. mag ik u bedanken? Tot volgende week. Tot volgende week. Oké, okay. ja. doei. Uh, uh, Joop, je bent de laatste beller, want hierna komt Wilbert... en daarna wil ik gewoon met mevrouw Anderweg kunnen praten. Dus zeg het maar. Oké, okay, goedenacht. Uh, ja, gewoon een vraag aan mevrouw Anderweg. Kijk, eerlijkheid is in de politiek uh, echt belangrijk. Uh, ja. Aan slijmballen, daar hebben we niks aan. Dus mijn vraag aan uw gast is, wat vindt u van Prem... <laughs> Goeie joh. Ik nou, wil wel zeggen Rob Westerman twitterde 12 minuten geleden uh, premier met de vorm. Maar goed, wat vindt u van Prem? Goeie vraag. Nou, uh, ik ben wel onder de indruk van Prem en dat komt eigenlijk al eerder, want ik keek vroeger naar het programma De Herkansing en dat vond ik echt mooi hoe die met die kinderen omging, om ze gewoon weer een tweede kans te geven ergens. En ik vind het leuk om hier te zitten vanavond. Ja hoor. Ja joh. Oh, je hebt Joop weggedrukt. Oh. Nou, Joop is weggedrukt. Maar, maar ik moet wel zeggen, even voor de duidelijkheid... we hebben geen voorgesprek gehad. Nee. We hebben niets inhoudelijk voorbesproken. Nee. We zijn komen zitten, we, ik heb over alles gesproken... behalve waar we hierover willen praten. En ik moet wel zeggen, ik vind je wel grappig... ik vind dat je leuk reageert, maar dat is wel uh, uh, een van de dingen. Ik merk in de lokale politiek, zijn er echt leuke mensen. Ja. Nee, maar ja. de, de Lieke van Rossom vorige week ook. Ja. Ik, had, ik had die mevrouw van het CDA, je de jongen van Almere... Ja. Ja, het was me toch een linkse rakker... waar ik helemaal van onder de indruk raakte. Ja. Echt zo'n... en die wethouder daar... echt zo'n linkse betrokken uh, uh, CDA-wethouder. Nee, maar iedereen probeert zeker in de lokale politiek... Hè, echt heel erg natuurlijk zijn best te doen... om zijn stad mooier en beter te krijgen. Ja. En dat, dat geloof ik van iedereen die in de gemeentepolitiek zit. Natuurlijk iedereen met, vanuit zijn eigen ideologie... Ja. Zelfs die PVV die in Almere zit om gewoon zijn zakken te vullen, vind ik prima. Want ook dat is een deel, dat representeert een deel van de maatschappij. Dat ben ik met je eens. En, en, en wat ik wel wil zeggen, ik ben... Ik, laat me het nogmaals zeggen, Sabine, aan de weg. Ik ben iedere keer dankbaar. Ik kijk weer naar de gemeenteraadskandidaat Ik woon in Amsterdam. Hoeveel partijen er zijn zo. Ik ben dankbaar dat er gekkies zijn zoals jij die voor dat schamele hongerloontje... kijk, er zitten mensen die komen in de gemeenteraad, die doen iets... Mm. en die zitten gewoon zoals die PVV'ers. Ja, dat is het lekker, want je gaat naar een raadsvergadering... je houdt je bek en je strekt je geld op. Dat is ook een manier. Maar er zijn ook mensen die initiatieven nemen, zoals jij en anderen. En dan ben ik dankbaar dat er nog hardwerkende, goedbedoelende Nederlanders zijn. Ja, maar je krijgt ook dingen voor elkaar, hè? Dus het ja. is ook... Maar je moet het wel willen. Je, nee, moet, je moet het commentering willen. Je hebben je aan je maatschappij. Maar een stad als Arnhem... Acht jaar geleden stond gewoon helemaal stil. Het, het, het, de zuidelijke binnenstad helemaal verpauperd. En als je dan ziet acht jaar later hoe het ja. verbeterd is, ja, dan, dan heb je ook resultaat en dat is hartstikke mooi. En ik weet, een tijdje kwam ik vaak naar Arnhem uh, tot 2005 of zoiets toen ik nog advocaat was. Was het altijd één open gebouwstation? Ja, het station dat, dat, was een drama. Ja, ja. En die hele weg naartoe. In 1997 en... zijn ze begonnen met de sloop en ja. pas anderhalf jaar geleden. Ja. Nu is het klaar, hè? Ja. En dan denk ik, nou, dat is toch prachtig? Ja, dat vind ik ook wel. Ja. Nou, uh, we, we, hebben een, we hebben een man, en die ja. is echt oprecht... en die uh, doet jullie zaken met China... China. Ja, Arnhem, gaan jullie ook op handelspensie? Ja, Wuhan gaan we. Okay. Er is een handelsrelatie met Wuhan. Nou, uh, Wilbert gaat je even de maat nemen... want Wilbert vindt het een schande dat jullie allemaal... bij de Chinese uh, zaken doen... terwijl er Falun Gong mensen worden verbrand... en hun lijken worden geroofd en alles. En mm. uh, Wilbert heeft de aanhang gekregen... want hij wil eigenlijk liever bij een ander programma. Ja. Maar niemand wil hem. Ik ben de enige... die <laughs> mijn podium geeft Wilbert bij je uh, ja, ik heb oh. even een vraagje. Ja? Uh, het is toch weg? niet Aanderweg? Ja, klopt, Anderweg. Oh, Anderweg. Oh, Want sorry. Ik hoor, ik hoor de hele uitzending al aan de weg. Ja. Oh, sorry hoor, Wilbert. Ande Mevrouw weg. En ze corrigeert me ook niet. Ik ja. heb Wilbert... maar het ging af en toe goed, hè? Dus het was half-half. <laughs> Oké, okay, ik moet je een mail voorlezen van Hans Stok. Die heeft je vorige week al een mail gestuurd met een YouTube-dingetje. En die heeft nu een mail gestuurd, uh, vandaag. En die zegt: uh, Ik bedoel, Wilbert, met al het gelijk dat hij aan zijn zijde heeft, moet hij zich helaas realiseren. Dat hij in China, maar ook in deze voornamelijke corrupte nationale en internationale wereld, amper, ik zeg niet geen kans heeft. Uh, en ja, ik betreur het heel erg. En jeugd wil om daar iets aan te doen, heel hard toe. En hij heeft, ik zal die mail voor je doorsturen. Want de stemming. Oké, okay, en de stemming gewoon in de grote volk, van, van het volk, verliep met de Noord-Koreaanse meerderheid van 2964, van het aantal 3000 afgevaardigden in het Chinees Volkscongres. Uh, dus je ziet, je hebt wel mensen die, die, die het inspireert. Dus uh, dat ik nu naar je wil luisteren betekent niet dat je niet moet door blijven strijden. Dus dames en heren, uh, uh, Zwarte Priet Praat, het meest divers programma... geeft nu de ruimte aan de enige man die in Nederland durft... om de Chinese mensenrechten aan de kaak te stellen. Hier als onze eigen witte shot Wilbert Stuifbergen. nacht, dames en heren. Er waren de afgelopen tijd een paar positieve puntjes te noemen... Ten eerste besloot de Rijksuniversiteit Groningen om geen dependants in Yantai in China op te zetten. Dat was onder andere vanwege de academische vrijheid. Die zou daar te zeer onder druk staan. Een ander succesje was het verbieden gedurende één dag van de expositie Real Human Bodies. In de gemeente Montferland in de Achterhoek besloot de burgemeester de expositie te verbieden. Op grond van het ontbreken van een tijdige aanvraag van een vergunning. Later werd dat weer teruggedraaid door de voorzieningenrechter. Het netto resultaat was dat de Chinese lijken één dag minder te zien waren in café, zalencentrum, de gracht voor al uw bruiloften en partijen. Momenteel zoekt de burgemeester van de gemeente Smalingenland in Friesland naar een manier om de expositie te verbieden. Dan nu over naar de gemeenteraadsverkiezingen. ...Prem heet elke week een kandidaat raadslid. Heb ik nou een stemadvies voor u? Dat is lastig, maar ik waag toch een poging. U zou eens kunnen kijken, zeker als u in een niet al te kleine stad of dorp woont... ...wat zij voor normen stellen aan hun internationale contacten. Met name de bedrijven. Meestal is de burgemeester die dat in zijn of haar portefeuille heeft. Maar de wethouders zijn vaak ook op reis om in China te kijken... Giethoorn is zo'n plaats die massaal voor de Chinese invasie valt. Ook Leeuwarden bleek in China op handelsmissie... en daar zou u desgewenst uw invloed kunnen gebruiken. U zou, als er nog verkiezingsdebatten zijn, hier vragen over kunnen stellen. Denk de gemeente aan het toestaan van Chinese instellingen of bedrijven. Daarmee neemt de invloed van alleenheerser Xi Jinping toe. Het toestaan van Chinese studenten. Nee, etnisch profiteren is wat mij betreft op dit punt toegestaan. We willen toch geen Chinese spionnen hier. Australië klaagt al dat er door de toevloed van Chinese studenten en inwoners steeds meer geluiden komen... dat zij geen kritiek willen op hun Chinese leiders. U zult het met me eens zijn. Er zijn veel Chinezen. Een machtig wapen dat verspreid over de wereld overal ingezet wordt... En zolang het regime daar doorgaat met de Chinese variant van de showa, de orgaanindustrie gecombineerd met de plastinatieindustrie, moeten we hier geen eindeloze rij Chinese studenten willen. Vergelijk dat maar eens met de invloed van Erdogan op Denk. Dit soort punten zijn in de gemeenteraad van Den Haag alles aan de orde gesteld door de Haagse stadspartij. Dat was in 2007, onder meer vanwege de vervolging van Falun Gong en de situatie in Tibet. Toen was Joris Wijsmuller een eenmansfractie. En hij vroeg BMW om alle banden met Chinese bedrijven en instellingen te verbreken. Alle banden. Die motie werd alleen door de SP en de Haagse Stadspartij gesteund. In 2013 was er een korte ontmoeting tussen Wijsmuller en David Matas. een der Canadese onderzoekers van de Orgaanoogst. Belangrijkste punt van Matas, pak nou die Chinese bedrijven aan. Betekent dat dat ik op de Stadspartij stem? Nee, niet meer. Want Joris Wijsmuller is inmiddels vier jaar wethouder. En het binnenhalen van Chinese bedrijven ging gewoon door. Het was geen halzaak voor de Haagse Stadspartij. Het plusje maakt week. Het binnenhalen van Chinese bedrijven en extreem verdachte instituten... als het Confucius Institute gebeurde in de gemeente Den Haag... door de VVD, PvdA en CDA. Ook in die colleges zaten GroenLinks en D66. Wat Den Haag betreft is de spoeling steeds dunner... wat er nog te stemmen valt. Misschien de SP of de Partij voor de Dieren. En hoe dat in uw gemeente is... Dat is aan u. En of u het wel of niet een punt vindt. Want dat mag in ons kikkerlandje zeggen wat je vindt. En daar houdt Xi Jinping weer niet van. Die heeft zichzelf nu levenslang gegeven als president. En weet degene die kritiek op hem heeft. In China is de controle door Xi totaal geworden. De camera dichtheid. Uw DNA is gedwongen afgenomen als u een islamitische Oeigoer bent. En daarmee kom ik bij die andere stem. Die u op 21 maart ook mag uitbrengen, voor of tegen de sleepwet. De Nederlandse vriendjes van Xi, Rutte, Ascher, Buma, Pechtold en de ChristenUnie... Zij willen opschuiven richting de totale controle van Xi. Straks moet iedereen pinnen, want dan kunnen we zien wat u bedoelt, wat u betaalt. Moet ik nog meer zeggen? Nu weer, Prem. Nou, Wilbert, dit was een hele goede column, Hele goede. Als je oh. iedere week zo goed bent... dan zal er wel een mislukte omroep zijn... die je edelijk op een Peter Pettertub gaat geven. Oh. Merci. Ja, ja, oh, hij is verbaasd. ja ik, zou, ik zou nog een Lita niet tegen, tegen jou willen beginnen, Prem... maar dat bewaar ik voor de volgende column. Oh, graag. ja, Lita niet tegen mij. Ik ben zo opportunist, jongen. <lacht> Dankjewel, Wilbert. Tot de volgende week. Oké. Okay. Okay, uh, was was een mail voor Sabine. Ja. Aan de weg binnen... Ja, wat, doet, wat, doet je, wat doe je aan al het zwerfafval in Prezenkhaven? Dat vind ik een goede vraag. Dat vind ik ook een mooie vraag. Want ik denk, het begint er wel mee... dat we elkaar ook gewoon aanspreken in je eigen wijken. En je ziet dat mensen heel snel ook naar de overheid kijken. Ja. Van, dat moet meteen opgeruimd worden. Ja, maar ik betaal toch belasting? Ja, dat klopt. Maar dat is geen reden om dan maar dingen te laten vallen uit je hand. of. of ja. Ja. Meteen naar de overheid te gaan. Mevrouw Sandine ik... Anderweg, lijsttrekker ja. van D66. oh ja, luister, als u kunt niet meer bellen... want nu kan ik eindelijk gewoon met mijn gast praten. Dus jullie hebben allemaal mogen wouwelijken. Kijk, mevrouw Anderweg. Ja. Ik betaal hm. over mijn inkomsten 52% belasting. Over het meeste, dus gemiddeld kom ik op 49, zoveel uit. wat ik voorrecht. verdien goed. Ja, ik verdien goed. Ja. Dus ik stem ook SP, die willen met, maar ik vind ik verdien goed. Dan betaal ja. ik belasting. Oké, okay. ik betaal gemeentelijke belasting. Plot. Ik val afvalst afvalstoffenheffing. Waterschap. Dus ik vind, ja. als een Teringleier een cola blikje op straat gooit, moet ik op die aanspreken. Want dan moet er een parkeerwachter staan. Een, maar ik, ze hebben wel iemand om een boete te geven wanneer ik op het gras sta. Maar wanneer iemand een blikje geeft, is er niemand in de buurt. Ze sturen aan je, dus ik vind, waarom moet ik jullie werk doen als je de afvalstoffen. Uh, uh, heffing. heffing afschaft, dan wil ik iemand gaan aanspreken. Als je me minder belasting wil laten betalen, dan wil ik het werk doen. Maar jullie willen wel mijn geld pakken, pakken, pakken, pakken, pakken. Maar vervolgens willen jullie niet werken, werken, werken. Dus oh, nee, kijk, de afval, gewoon afval, moet natuurlijk opgeruimd worden. Maar ik vind echt dat we ook elkaar moeten blijven aanspreken. Het kan gewoon niet zo zijn dat we meteen... Waarom niet? Het kan toch zo zijn? Ja, dat kan zo zijn. Maar ik geloof ook echt... dat we elkaar moeten aanspreken. Het is jouw wijk, het is jouw straat. Het nee, is jouw het omgeving. is de straat van de gemeente. Ja, want maar, als, ik, als ik een bordje wil ophangen... Plot. dan moet ik de gemeente toestemming vragen. Als ik een, een, een nep parkeerplaats wil creëren... Omdat het te moet ik de gemeente vragen. Dus ja. jullie willen met alles bemoeien... maar het moment dat jullie moeten werken... dan zegt ze ja, eigen verantwoordelijkheid. Nou, ik nee, wel in ieder geval met het opruimen van afval. Ik denk dat we elkaar daar gewoon op aan kunnen spreken. Maar waarom kan ik niet aanspreken op de mislukte wethouders? Wat kreeg die meneer die wilde inspreken ja. uh, voor die elektriciteit. Ja, niemand wil naar hem luisteren. Dus ik, vind, ik, vind, ik heb altijd moeite met politici die ja. zeggen... ja, we moeten elkaar gaan aanspreken. Ik Overgaan zou zeggen, ja. Ook gaan aanspreken. Wat zei je? Ik zei ook oh, gaan aanspreken. Ja, maar, maar waarom moet ik ook gaan aanspreken? Waarom of... moet ik mijn buurman aanspreken? Hij maakt zijn troepmaat, prima. ja omdat, om... Wat ik vervolgens doe, ik bel naar de gemeente, Er is hier troep. Ik betaal afvalstof en heffing. Kom de troep die hier zwerft weghalen, dan stuur je een ploeg om. Nee, de dat ben klopt, de maar dat doen we in Arnhem ook. Je kunt ook melding doen. En ze huh? komen, je kunt ook melding doen en ze Waar? komen langs bij de gemeente. Zelfs via Twitter kun je een melding doen. Dus ze komen langs en ze ruimen het op. Maar het is wel een probleem, hoor. In Presikhaaf ligt veel zwerfafval. Ja? Maar wat je ziet, is als er een beetje ligt... Hè, dan uh, uh, helpt het niet mee, want dan komt er heel snel veel meer afval. Terwijl als je met elkaar ook vindt dat je graag in een schone wijk leeft... Dan, ja. dan is het ook, vind ik, een gezamenlijke verantwoordelijkheid... om te zorgen dat je eigen wijk... Ik voel me wel voor mijn eigen wijk of eigen straat ook verantwoordelijk. Als, als de gemeente mee te, iedere maand 50 euro geeft... dan wil ik andere mensen aanspreken. En... En anders zeg je van. Nou, anders zeg ik ja. Ik, van, ben... ik laat het vallen en ik gooi, ik, mijn eigen, nee. ik gooi je ook je eigen blikjes op de ik, grond. Ik zei dus even zeggen: ik heb een vrouw ja? die me zwaar onderdrukt. <laughs> en ik stond nog een tijdje op 12 uur 's avonds op 1 januari. schoot ik zo'n Chinese illegale rol af. Want die kon je hier ja, niet ja, kopen. Ja, ja. Dus maar, zo echte. Die ken ik. Ja, nou, die schoot Die heb dan, ik ook een en nieuw. Ja, dan, ik moet namelijk de, de geesten verjagen. <laughs> nou, en dan zei vrouw in het begin niet En na een tijdje begon ze. Prim, dan moet je de straat... Dus dan zat ik altijd op 1 januari ja. het stoepje te vegen... omdat ik alles moest opruimen. En dan vond ze dat er nog... Ik vond dat er een beetje rood moest blijven... maar ze vond echt dat het helemaal moest. En daarom ja. heb ik het afgelopen jaar maar geen vuurwerk meer geschoten. Welle, heel goed van je vrouw dat ze dat zo zegt. Ja, dat is, ja. is gewoon een dat bitch. Kind, maar ik zeg dat ook tegen mijn kinderen. Als ze ja. vuurwerk afsteken, vind ik prima, ook voor de deur. Okay. Maar de volgende ochtend wel opruimen. Ja, maar als de buurman het nu opruimt, zeg ik hem niets. Ja, maar dat is geen reden. Want als de een het niet doet, dan ik wil niet zeggen nee, dat ik het zelf niet ik hoeft Doe het te doen. omdat ik bang ben van mijn vrouw. Ja. Maar niet omdat ik het wil doen. Maar dan ben ik blij dat je zo'n ja. vrouw hebt die jou ik erop aanspreekt. Jij wordt dus ook aangesproken en dan doe je het wel. Ah. En als iedereen dat bij elkaar als, doet... Als we reden en ik drok uh. mijn flesjes pablo, dan gooide ik het <laughs> zo uit het raam. En dan zei mevrouw... Gooi dat je een flesje uit het raam? Ja, gewoon als een kreet, weet je wel. Gooi je mijn flesje zo uit het raam. Ja, plastic. Wow. En toen zei mevrouw, moet je niet doen. Nee. En toen begon ze hele drama's te wankelen. Dus toen ben ik ermee gestopt. Maar dan eet dus, zij fruit... Ja. En dan is er zo een klokhuis. En dat dan gooi wel. ik het wel op straat. Dan zegt ze nee. Ik zeg, schat, dat is biologisch af. En dan ze nee. En dan moet het toch in een servetje. Dus het is puur uit angst voor mijn vrouw dat ik het niet meer doe. Ja, maar dan heb je, ben je toch uh, um, zeg maar een soort van opgevoed doordat iemand anders, jouw vrouw in dit geval, je ja. aanspreekt. Want als een buurman me had aangesproken, had ik hem op zijn bek geslagen. Echt? Meteen ja. met geweld. Als de buurman me had a als Nou, dat zou geslagen. ik helemaal gezegd. Als een buurman tegen zegt, ruim op, dan zou ik helemaal van leer trekken wat me niet bevalt aan de buurman. Ja, dat vind ik jammer. Toevallig heb, uh... heb ik de hele leuke buren. Dus dus, uh, maar zou als er je iemand in de straat ja we weten van spreken, ja, spreken zoals ik zeg heb je goed naar je gezien? gezicht moet iedereen naar dat smerige gezicht van je kijken. en kan je geen plastische chirurg gaan doen want dit is beeldvervuiling ja maar als iedereen zo gaat denken dan het is, je moet ook voelen dat het jou wijk is en je kunt wel alleen maar naar de overheid kijken, maar het is ook echt jouw straat en jouw wijk en jouw sportschool. Okay. Ook als mensen die roken en de sigaretten weet je, die peuken ja. bij de, de, de sportgelegenheid op de grond gooien, dan denk ik ook ruim het op. Ja, maar kijk, en dan spreek ik, ik ook aan. Maar mensen spreken me aan, want zoals je ziet heb ik hier een pakje sigaretten. En ja, daarom nam ik het ook als voorbeeld. Ja, maar mensen spreken me dan aan ja. op het feit dat ik rook. Dan sta ik ergens gewoon te roken en ik maar mm -hmm. duur en echt maar zeg ik, maar is voor het, zeg. weet je wie asociaal zijn? Sabine, aan de weg leestrekker van D66 ja. in Arnhem de niet-rokers. Ik betaal op een pakje sigaretten ja. ongeveer 3 euro belastingen. Ja. Ik betaal op mijn fles rum ongeveer 5 tot 6 euro belastingen. Ja. Dus ik rook en ik zuip mm -hmm. en daarmee maak ik de schatkist rijk. Die gezonde mensen, mm. die geen sigaretten roken... en geen alcohol mm. drinken... die betalen geen belasting op die sigaretten. Mm. Als, als iedereen zal stoppen met roken... weet je hoeveel geld de overheid zal besloot? Ja, iedereen zal stoppen met suipen. Dus wij zijn lekkere junkies... die helemaal leeg kunnen mm. worden getrokken... omdat ze iedere keer die accijns de belasting erop verhogen. Ondertussen ga ik maar niet dood... En blijf ik nog doorleven en, en ik ga hopelijk vroeger dood. Want iemand die rookt en suipt gaat vroeger dood. Ik ben sociaal. Want ik kost de maatschappij geen AOW tot mijn honderdste. Ik ben sociaal. Want ik ga niet aan de pensioengelden leeg trekken. Het, het zijn die ongezonde mensen die het meest sociaal zijn. en worden het meest uitgescholden. Nou, ik heb zelf. ik ben twee jaar geleden gestopt met roken. en, ja. en ik. Zou jou ook willen vragen om te stoppen met roken, omdat het beter is voor je gezondheid. Maar al die wil redenen, al die oh, je wil dood. Je wil dood. Ja, zelfs. ik wil niet 80 wow. worden. Ik vind, het, ik, vind, ik, vind, ik vind dat ik deze maatschappij een genoegen moet doen om ja. dood te gaan voordat ik AOW krijg. Zodat ik de maatschappij niet belast. Dat ze mij als ouwe moeten verzorgen. Ja, zo... Ik vind dat je, als je zegt, je moet je maatschappij dienen... geen zwerfvuld, mm -hmm. dan zou ik zeggen... iedereen, na je 66ste, als je niet meer productief bent... en je gaat nu trekken, leg, ga lekker dood. Dat wil ik. Ja, nou, Voor dus. mezelf. Ja, maar dat man, het is jouw keuze. Maar omdat, dat is toch het niet uh, zo... sociale. Ik laat je zwerfvuld, gooi je alles en vervolgens ga ik dood... zodat je geen kosten aan mijn AOW hebt. En je hebt me lekker lieggetrokken al die jaren... met zwaar belasting betalen en accenten en tikken. Ik zou daar niet voor kiezen. Ik zou toch voor kiezen voor een schone leefomgeving. Maar dan, jij bent en ook asociaal. Een Want ja. jij wil gezond worden. En dan wil je die AOD ja. 40 jaar leeg trekken. Ja, dat gun ik jou ook. Een gezond leven zonder roken. Minder waarom, alcohol, waarom? minder vlees, ook. Minder Misschien? vlees ook. Ja, ook. Ja, ik eet ook geen vlees. Ben je ja. vegetariër? <laughs> ja, zeker. Ja, ik, ik vond je zo leuk. Ik, denk, dat is, ik zou echt dat <laughs> iedereen gaan zeggen. Wow, wat een gave lees trekken. <laughs> en dan ben je ja. ook nog zo'n gek, gezonde gekkie. Nou ja, dit, dit, ja ik vind maar dat... Maar je eet wel ik, vis. Uh, ja, maar alleen als ze vrij hebben kunnen zwemmen. Dus ook niet uh, de kweekvis. Dus ik ging. Geen... Hoe bleef je daar gezond? Veel sport, hè? Ja, maar. Oké, en dan ben jij ook zo iemand die yoghurt eet... en al dat voeder, de muesli-krusli-troep erin. Zo gezond mogelijk. Ja, net als mijn vrouw. Oh, God. Jezus, Nina. Oké, Sabine, aan de weg die 66 lijsttrekker in Arnhem. U bent dus een gezonde... Althans, ik vind het een ziekelijke, ongezonde eetdingers. Waarom? Omdat ik niet rook? Omdat je niet rookt. Drink je wel alcohol? Nauwelijks. Oké, okay, omdat je niet rook, geen alcohol... Kijk, een politicus vroeger... Ik zag Hans van Mierlo. ik weet kwam in 1983 in Nederland... en dan zat ik in de tram 2. Ja. En toen zag ik, want Hans van Mierlo. dat was de grote... Deze, die zat straalbezopen in een tram zo, en je onderuit. <lacht> en, lallend, en toen dacht ik, wat een man, wat een man. Of zo heb ik Jan Terlouw nooit gezien. Nee, Jan Lauw, maar die vind ik ook niet wat een man, wat een man. Met ja, zijn ik toontje, wel. Ja, ik, ja, ja, het, ik, ik ben de... echt een fan van Jan te Ja, ik ja. was meer een fan van Hans van Murel. Suiker, ja, nee, roken, ja. nieuwe lever, vrouwen versleten, <laughs> Weet je wel, dat, dat, dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat was nog ja. een beetje bohemian. Ja, maar Jan heeft een mooi verhaal. Ja. Duurzaamheid, ja. om onze ja. aarde letten. Hey, hey, zo, en bij ik, alles afvragen, bij elk besluit moet je jezelf afvragen... is dit rechtvaardig? Nee, kijk. Vind ik mooi van Jan Ik vind Jan kijk, wat ik wel leuk vind, is dat er nog zo een idealist ja. is die ineens weer aanslaat. Dus natuurlijk vind ik dat leuk. Maar uh, uh, wat het voorbij is... naar die vraag van aanleiding van die ene man... die vroeg ja. wat zijn goede eigenschappen en andere... om in de politiek dingen voor elkaar te krijgen... moet je ook een beetje een ratje zijn. Je moet het spelletje kennen. Je mm -hmm. moet je... En de idealisten als Jan Terlouw... en uh, uh, Pansu Bamenga van ja. uh, mm -hmm. Eindhoven... Die zijn zulke idealisten. Maar je moet ook vuile handen hebben. Maar die heb je ook nodig. Hè? Je hebt bij D6 natuurlijk ontzettend veel mensen die inhoudelijk ontzettend goed zijn. Uh Vind ik, natuurlijk. Ja, ik uh, ja, zie jou ja, kijken. Ja, ja, uh, zit denken. Denken. Amsterdam zit ik te zoeken, uh, want ik, ik praat over mee, gemeente in ja, Amsterdam. Ja. Waardeloos D66. Echt, echt slecht, slecht bestuurd. Slechte wethouders. Die Kasia Olgren bakt er als wethouder ook geen klap van. Ik ben blij dat ze gevlucht is naar Den Haag, want daar kan ze nog een mislukte minister op binnenlandse zaken worden. Maar Amsterdam, wethouders onzichtbaar. Uh, uh, uh, D66 Amsterdam is echt een witte, elitaire partij. Echt alleen maar gericht op de binnenstad. Nou ja, witte partij is natuurlijk voor heel veel partijen in de politiek... Uh, uh, een probleem. D diversiteit vind ik lastig. Vrouwen in de politiek vind, is, zijn er ook niet genoeg wat mij betreft. En als ze komen, procent... willen ze je organen roven. Ja, dat is ook erg. Ik ben heel <lacht> erg voor vrouwen in de politiek. Ja, nee, maar, ja, maar als je kijkt in de gemeenteraad... Hè, wat is 30% is vrouw. Ja, dat vind ik weinig. Ja. Ja. We hebben net Vrouwendag gehad. Dan denk ik, nou, kom op. Een beetje empoweren allemaal. Een ja. beetje meer diversiteit, daar wordt Nederland beter van. Dat vind ik ook. Ik, denk ja. dat, ik, ik, ik wil dat Amsterdam een vrolijke burgemeester krijgt. Dat wilde ik ja, al toen Ja, dan Haag Eber. ook. Ja, dan Haag ja. Paulien Krikken. Ja. En, en, en ik bedoel, groot fan van Paulien. Maar ik heb uh, in de tijd in Amsterdam toen Eberhard kwam... heb ik echt actie gevoerd tegen oh, Eberhard. Ja. Ja. Ja. Hé, hey, hangt Janus al? Is Janus er al? Oké, okay. we moeten naar onze huisdichter. Ik ben heel benieuwd wat hij van je vindt. Ik was het helemaal vergeten door de tijd. Ik zat zo gebiologeerd te luisteren. Naar Janus? Sorry, Sabine was zo goed bezig. Ik was helemaal verdronken. Janus zuipt. Roken, Janus? Ik uh, rook, ik zuip. Ik uh, doe alles om de maatschappij zo min mogelijk te last te zijn als ze sterft. Oké, ik sterf. okay, oh, daarom ben zijn benieuwd, we benieuwd naar je gedicht. En, en, en, en hij hey, toch nog roodvlees. Is je Hoop vriendinnetje dat. nog op reis of is ze al terug? Nee, ze is weer terug, hoor. Oh, oké. Okay. Oh, god. Hij had zulke goede gedichten toen zijn vriendinnetje weg was. Ik hoop dat het nu wat... Uh, nou, nah. oké, okay, dames en heren. Hier is onze huisdichter live uit Rotterdam... via een kapotte telefoonlijn. Janus. Hilversum, ik heb eens even naar het 1 Uur Journaal geluisterd... en er viel me iets op over Poetin. De Russen hebben een raket... die ons nu allemaal kan raken. Dus kan ik weer, totdat de bom valt... lekker carrière maken. Met mijn check en mijn diploma's. Noord-Korea doe weer gek. Dus ik ga terstond weer doe maar draaien. Al dan niet voor het goede doel. Maar tot de oorlogshanen kraaien bekruipt mij toch weer dat gevoel. Want ik kan de jazzpolitie bellen. Tot de grote klappers vallen. Of met of tegen punkers rellen. Of je kunt met je clubgenootjes braden. Of met je collega's discussiëren. Bij de slager kun je talen leren en je punt communiceren... en in de maatschappij participeren of je uitkering soeperen... of je democratisch hartaanval landelijk, D66, partijbreed demonstreren. Maar Hilversum, ik zou u zomaar nooit gemeenschappelijk afremmen. Al voelt het nogal zo een fars, ga godverdomme wel gemeentelijk stemmen. Want gemeentelijk wordt u bestuurd. Die raad bepaalt uw leven. Dat huis of Card op Haags niveau... joh, laat die lauwe pleuriskak toch zweven. Want de Russen, die hebben een raket... die ons allemaal kan raken. Een hele fijne maandag, een hele fijne maandag alvast, Hilversum. Want tenzij de bom valt morgenochtend... gaan we lekker met z'n allen in de file weer een fijne carrière maken. Bravo. Ja, ah, oh, wat die Nou, Janus, een vriendinnetje terug hierbij. Heel goed. Nou, dankjewel. Tot volgende week. En, en, en, en volgende week ga ik je vragen om een, stem, om een stemadvies te geven, hè. Rem, zeg even gedag, Anders. Ja. Hallo. Dag. Da Hoe gaat het? Ja, goed, hoor. Was je reis leuk? Dat zei je? Was je reis leuk? Ja, enorm. Maar je, je, je, je, hebt het kort, je hebt het korter gemaakt omdat je Janus zo erg miste. Uh, nee, maar wel besloten dat ik nooit meer twee maanden zonder Janus weg ga. Ah. <laughs> op jullie huwelijk, op jullie huwelijk wil ik getuige zijn. <laughs> oh, dat is een deal, jongen. Dan moet okay. je wel <laughs> we'll, dat, ja, bring the fucking rum. Tot volgende week, doei. Uh, uh, uh, Sabine, Bye. aan de weg, we hebben een probleem. Want uh, er zijn twee tweets die ik heb. Uh, uh, uh, uh, hen, Hein Copyright, Heino Nobona die zegt... de snijbonen en doporten doen het goed. Over vegetarisch gesproken, dus uh, ben je van de snijbonen en de doperten... Uh, nee. Alle groenten zijn alle groenten goed. goed. Nou, Wouter de Heus twittert, no prim, die D66... mevrouw Kambieke naar GroenLinks. Nou, We zijn heel duurzaam als D66. Maar, ja. re maar realistisch ook. Ja. Pragmatisch, realistisch. En GroenLinks, dat zijn idealistische dromers, als Jan Terlouw. Nee, nee, Jan Terlouw is nog steeds een D66. Ja, ja maar idealistische dromer. En uh, wat heerlijk hoe Prim doorraast over het niet anderen willen aanspreken. Prim voor De nee, Katja Lenoir. Ik ben een, een halfvat aan de zijkant. Sabine, het is 1 uur en 54 minuten. Hij is voorbijgevlogen, ja, echt waar. Toen ik het zei, is er nog iets waarvan hij zegt... Prim, daar wilde ik nog graag iets over kwijt. Maar uh, ben er maar niet aan toegekomen. Hey, ik denk dat we van links naar rechts uh, allerlei onderwerpen besproken hebben... Mm -hmm. um Ga vooral stemmen 21 maart. Daar ja. wil ik echt een oproep toe doen. Het is belangrijk. Het doet het toe. Het is je eigen leefomgeving, je eigen wijk. Ook al zei je net, ik wil geen mensen meer aanspreken. Ik roep toch op om dat wel te doen. Oh, maar ik wil politici aanspreken. Het leuke is, ik ga bijvoorbeeld in Amsterdam ga ik stemmen op Erik van den Burg. Dat ja? is de witte man, leestrekker van de VVD. We hebben samen gestudeerd. Ik heb hem altijd beloofd. Van, hè, ja, als jij leestrekker wordt. Ja? Nee, ik stem oh. op Erik van den Burg. Okay. Ik heb vier jaar geleden gedaan. Acht mm -hmm. jaar geleden. Of acht jaar geleden was hij ook lijsttrekker, maar toen was Lodewijk Asje er. En ik heb toen ook een kolom geschreven. Mm -hmm. Ik haat Lodewijk Asje, want ik heb op hem gestemd. Mm -hmm. Eigenlijk wilde ik niet op een witte man van de P van As, maar het zo zo'n goed beleid over die anti-prostitutie-uitbuiting mm -hmm. van de prostitutie. Oh, daar hadden we het ook nog over kunnen hebben vandaag. Ja, in Arnhem ja. zijn jullie er ook mee bezig, hè? Ja, maar dat. Uh, ja, nee, dat. Dat <laughs> wordt <dat>, ingewikkeld. <dat>, <laughs> ja, nee, uit. maar ik vind wel, ik heb van Leefbaar Rotterdam geleerd. Ja. Ik geloofde altijd in de vrijheid van het individu. Mm -hmm. En toen zei de MAPRIM, een verslaafde... Rebecca de Bella Faria de wethouder... die zei, een verslaafde die het voor 2 euro doet om 6 uur s ochtends... die is verslaafd aan bruin en wit en niet aan de vrije seks. En sindsdien ben ik anders gaan kijken dan die straatprostitutie. En ja, maar je moet daar ook eh, zorgzaam naar kijken. En je ja. moet ook met zorg omgaan met die mensen. En ze niet, dat, dat is ook inderdaad een van de dingen die in Arnhem gebeurde. Ja. Maar je moet ze niet aan hun lot overlaten. En daarin heeft Rotterdam iets. het veel beter gedaan dan uh, uh, uh, Amsterdam. Want daar had je hele psychologische beleiden. Amsterdam mm -hmm. hebben ze gewoon een keilerweg tegengegaan. In Rotterdam hebben ze echt een heel project gedaan. En echt heel veel gedaan. Dat moet ik ja, niet maar, bij Rotterdam Ja, Dat maar dat is D66. Ze wilden, het college wilde sluiten per uh, 1 januari ja, 2008. Echt. Daar heeft D66 ook van gezegd... Uh, daar zijn wij niet voor. Alleen met goed breed. We Hebben we een verbinding met uh, nachtkijkers? Ja. Ja, wie zit er? Martijn hier. Martijn, vorige week asociale collega. Ik wilde met je praten, maar je ging lekker naar een bioscoop. Heel En ja. Je wilde niet eens even over de telefoon tegen me zeggen wat je ging doen. Oh, Dat wilde ik wel doen, hoor. dat is niet tot mij doorgedrongen dat, oh. dat jij dat wilde. Ze nou, zei, zei dat Martijn zit in de bioscoop in en heeft geen voor jou gewonnen. Oh nee, altijd tijd. Ik, ik zat er klaar voor. Ik zat er vorige week klaar voor. Ja, je had vorige week echt een leuke uitzending. Gewoon in de bioscoop. Ja, en dan word je er nog voor betaald ook. Heerlijk. Oscar-uitzending, wat uh, leuke. We hebben tot zes uur daar gezeten. Hartstikke fijn. Ja. Wat ga je vannacht doen? Vannachtig. Gaan wij op pad met boswachter Hanna Ter Smet? Het is Boekenweek. En het ja. thema is natuur. En wij zijn de natuur ingegaan met, met haar nader meer. Prachtig gebied. Boekenbal natuurlijk ook geweest. Ben jij daar nog geweest? Pim? Ik ga niet naar dat soort witte nee? oude mannen-dingetjes. Ik, ik heb wel wat beters al. te doen. Dat tussen witte, al. oude mannen die geen boek kunnen verkopen, zogenaamd te gaan dansen. Maar jij hebt ook een boek, hè, of niet? Ja, ik heb een boek, die ga ik zo aan Sabine geven. En maar krijg je ga... daar ook het boekenwegenschink dan bij, als ik hem nu uh, koop? Nee, dat boek kan je. Je kan het eigenlijk <laughs> ergens meer kopen. Dan moet je het gaan bestellen. Ik weet niet waar hij zit, martijn Maar ik ben bij de boswachter, en verder. Heb je nog iemand anders die jullie gaan bellen? Nee, we gaan twee uur lang wandelen in het bos met Hannah ter Oké, okay. hey, veel plezier, collega uh, van de KRO, NCRV, en uh, maak, heb een leuke dag. Uh, Sabine, ik heb hier dit boek uit 2009. Dat heb ik toegeschreven en dat geef ik nu als presentje. Ik, uh, ik, ik verdien er 45 cent op en zo trek ik de belastingbetaler helemaal leeg. Ik moet naar de afkondiging. We ik, ik ben helemaal door mijn tijd. Dankjewel. Veel succes. We bellen. Uh, luisteraars, dit Pondnet-programma wordt gemaakt door Techniek, Hans Beentjes, Telefoon, webcam, social media, assistent prep, en de man die vandaag een jaar ouder is geworden, Sandy Blonk, hoofdredacteur, eindredacteur, reekuseur, redacteur, producer, onderzoeker. Manager van alles, presentator Prim Suram Shauran Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pound. En gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers. Die de belachelijke hoge uitkering van de top van de NPO financieren. Die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien. En de dure gebouwen en nodeloze faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer met de nummer 2 van de Partij van de Arbeid. Ik goud daarmee mijn grote vriend Mohamed Mohandis. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven 2020. Leven de Europese Unie, leven lokale politie, lege Sabine aan de weg. En ik kan niet geloven dat ik dit zeg maar leven D66, leven <totstuk> Arnhem, je? leven Nederland. Namaste, dag. <totstuk> te jagen. Bas, chalte te jagen. Mosafer hoor, na te Bas, En overal hingen touwtjes uit de brievenbussen.